Na de antiracismebetoging in Brussel zijn zeker 150 railschoppers opgepakt. De demonstratie zelf bij het Justitiepaleis verliep rustig... maar daarna werden er brandjes gesticht en winkels geplunderd. Er waren in Brussel 10.000 betogers op de been. De Vlaamse minister-president Jan Bon noemt zo'n massaprotest in coronatijd onverantwoord. De gemeenteraad van Minneapolis wil het politiekorps van de stad ontmantelen... vanwege de dood van George Floyd...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 Af en toe een bui, kans op wat mist, Minima tussen 7 en 11 graden. Overdag veel bewolking met lokaal ook wat zon, maar hier en daar ook een bui. En het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 in in ZFM Met nu Opstand, Vroeg ik wil contact, geen afstand. Ik wil dichtbij, kijk nog dan. No good. Turn me kent You just case me in